Salaris en bonussen bij banken liggen erg gevoelig, onlangs trok ING een voorgestelde salarisverhoging van 50% voor Topman Hamers weer in na felle kritiek. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, wil dat veiligheid de ruggengraat van het Nederlandse buitenlandbeleid wordt. Hij zegt dat duidelijke internationale wet- en regelgeving nodig is om cybercriminelen aan te pakken.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 Tot besluit nog het weer. Op veel plaatsen zon en droog vandaag. Middagtemperatuur 6 tot 8 graden. Vanavond wordt het vrij helder. Later gaat het licht vriezen. En landinwaarts ontstaat mogelijk mist. Morgen wolken en zon. Vooral smiddags plaatselijk een bui. Donderdag regent het vaker. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Weer de zaterdag komt, wordt er door jou niet gezucht of gebromd. Maar dan zeg je bing bang bang, bon, bing bang bang, bon, bing bang bang. Veto, veto, en ook niet vergeto, als we een avondje dansen gaan. En ik een keer op je teen heb gestaan, zeg je alleen maar bing bang bang, bon, bing bang bang, bon, bing bang bang. Als mijn fiets is gesprongen, wordt er niet lang gezeurd. Maar jij doet als een grote jongen, als er niets is gebeurd. NATO, NATO, wij worden niet kwaad, wat er ook maar gebeuren mag. Wij hebben altijd een stralende lach, want we zeggen bing bang, bang, bing bang, bang, bing beng bang.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 Doe het nog eens over, klappen in de handen, stampen met de voeten, luiden op je vingers. En zo gaan we door. Wanneer dan mooie meisjes liepen en dansen voor me gaan.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 met de voeten, Plaaten op je vingers, doe wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben Dat ik de wijsjes van de zijsjes en de wereld ken En dat ik mee mag doen met al wat leeft En mee mag ademen met al wat adem heeft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 Begrijpt, ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg wat is voor voorheen, heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, sinaasappels. Sinaasappel.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 Voor iedereen man niet voor mij. Voor ieder een man niet voor mij.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 Suizen door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een zucht En de kruiden van de dag trekt langzaam op Af en toe is het een hel, en gaan ze een keer. Af en toe herleeft het best zoals het was leer, Dan is ook alle romantiek met een slag van de baan Tref je SS kruidam en de ruwe hij aan Hij hangt een kruidam op de prairie En vogels vliegen in het rond wil de beste dat hij leeft Als een schip het teken geeft Schiet de maar, verdedig ieder stukje grond Want een cowboy kent ook dan geen angst Als je moed hebt, dan leef je toch het langst Elke cowboy zoekt naar het gevaar in de bergen ligt het voor hen klaar, er hangt een kruid op de predding. De paarden draven in galop, zeuzen door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een en de kruidamp van de dag trekt langzaam op.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 Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één een keer proberen? Heel graag. Nou, voorwaard dan. Jij bent niet mooi, je bent geen nou, knappe vrouw. Slaags zijn voortdurend in de rand toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zelf en van je houd. Al denk je ook een beetje vreemd, paras. toch ben ik dadig met jou in mijn sas. We van een ander nooit iets weten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 Oh, Tararararar. <tiedacht> Doet jou ook wat Als uit de kou hebben. wat Als de Lief en leed, zo je weet, deelden wij. Het lief overal voor jou. En al het leed dat was voor mij, Dat heb je toch geweten. Al liet je mij al in de kamer. En sloeg je vaak met beide ogen. Toch kan slechts maar mij ontscheiden omdat ik zo van je haan.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 Mevrouwtje riep vanuit het bed: wat maakt de wereld een keet En ik riep nijdig terug: en kan maar redden mijn spullen dan geleden. Waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met tabak en mijn tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraant? Waarom is zo'n zuske noot is aan de kant? Want elke keer mis ik mijn spullen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 En mevrouw is weer eens weg. Waar zit dat mens nou weer? Het hele huis ruikt zwaar naar de benzine. Even gezwarte mensen. Ja, met mij. Oh, ben de het? Waar bent je? Bij de buurvrouw. Dat doet je anders toch ook nooit. Maar wat anders? Waar is mijn ooit? Waar is mijn jas? Waar is mijn me pijp met de bak en mijn nachttas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zuske nood is aan de kaart? Want elke keer mis ik mijn spullen. Omdat de geil te hebben de buurvrouw staat te praten. Waar is mijn hoed? Waar is mijn jas? Waar is mijn pijp met de bak en mijn nakte tas? Waar is mijn sjaal? Waar is mijn kraat? Waarom is zo'n zuske nood is aan de kaart? De honderdduizend, de honderdduizend win Krijg jij aan iedere vinger een diamanten erin. Een wondjas op je schouders en parels aan je roer Maar als ze weer een niet is, er niet is, een niet is Maar als ze weer een niet is, dan gaat het feest niet door Of je nu Jantje of Piet, mina Spinazie of niet. Of je je zomer of ziek leed, iedereen is Voordat de trek je plaats vind je het moe, al niet in de buurt. Want als ze vraag op leef, ik voet vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend de honderdduizend wil, krijg weet aan iedere vinger. Een diamantenring, een bondjes op je schouders en paras aan je oog, maar als het weer een niet.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 Wees niet door, la la la la la Dan bond je op je schoenen en parald aan je ogen. Maar als ze weer en niet is en niet is en niet is, maar als ze weer en niet is, dan gaat het feest niet door. We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilde.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 Stond in een advertentie, blijf geen dun en mager mensie Blijf geen slomme, slappe dutter, word een echte man de putter. Knip de bon uit sturen op, dan krijg ik een met de bodybuildersles. Een figuur als hercules. We willen mooie mannen zijn, we gaan als wilde. Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilders. In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken